Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen, festivals en scholen mogen om een prikbewijs vragen. Bezoekers moeten dan kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Er moeten wel strenge regels aan zitten, zegt de Gezondheidsraad in een advies. Alleen als er geen andere optie is, zou vragen naar zo'n vaccinatiebewijs mogen. Hoe dat moet worden bepaald, moet de overheid beslissen. Volgens het RIVM kunnen scholen gewoon veilig open. Na het weekend gaan basisscholen en kinderdagverblijven weer van start. Maar ze hebben nog niet allemaal de knoop doorgehakt. Ze willen alleen open als het echt veilig kan. Die zorgen zijn volgens RIVM-baas van Dissel nergens voor nodig, hoorde mijn collega. Hij heeft een vergelijking gemaakt voor en na de schoolsluiting. En dan zie je dat kinderen tot 12 uh, 12 jaar uh, weinig besmet raakten en ook weinig andere mensen besmetten. Dus ja, er wordt een risico genomen, maar dat is in vergelijking met alle andere maatregelen is dat een beperkt risico dat genomen wordt. Ook zegt het RIVM dat het goed gaat met vaccineren. Ze roepen mensen die een uitnodiging hebben gekregen op om zo snel mogelijk te bellen voor een prikafspraak. GGD's kunnen meer vaccins uit een flesje Pfizer halen als ze wat zuiniger doen, zeggen ziekenhuizen in het AD. De GGD's halen er zes prikken uit en gooien het restje dan weg. Maar de ziekenhuizen doen al die restjes weer bij elkaar en komen dan tot meer Pfizer prikken per flesje. Het RIVM belooft net in de Tweede Kamer dat de GGD's betere spuiten en naalden krijgen, zodat ze minder verspillen. Een gemeenteraadslid in Zeist stapt op omdat er online allerlei nepprofielen zijn opgedoken die mogelijk van hem zijn... Onder de namen Noortje, Felix, Sheila, Femke en Edwin... zou hij zich met allerlei politieke discussies hebben bemoeid. En ook zou de fractievoorzitter van GroenLinks... via de accounts in gesprek zijn gegaan met zichzelf. Het weer bewolkt in het noorden, daar kan het ook een beetje regenen. De rest van het land droog en af en toe zon. Het is een gaat-of-negen. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Let me tell you, and it's a world a man can eat at all When things are big that should be small Who can tell what magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world and farther away. I'm not afraid to Ja, welkom bij het tweede uur alweer van, uh, van Droom is He. En uh, ik hoop dat alles goed gaat, want uh, ik zei het al... je kunt natuurlijk ook gewoon even bellen of een whatsappje sturen naar de studio. En we hebben, als het goed is, hebben we iemand aan de lijn. Goedemiddag. Of goedemorgen is het. Ik met Lizzie. Hey, hallo Lizzie. Wat leuk dat je er bent. Nou, hopelijk kan iedereen dit een beetje goed horen. Ik denk het wel. Hey, en uh, Lizzie, hoe, hoe oud ben jij? Zeven. Zeven. En op welke school zit jij? Op de oranje Nassau school Want we hadden de, alle kinderen hier in de studio, die zitten allemaal op, de, uh, op de, uh, de school. En misschien kun jij ook eens vertellen hoe het er afgelopen maanden... Hoe zag jouw lesdag eruit bij de, op de oranje Nassau school Nou... Dat zag er goed uit. En... Um... En ik mocht ook gewoon even uh, online. Dus dat was ook best wel fijn. Uh... En want dan kreeg je dus via de, kreeg je via de laptop kreeg je dan les? Ja. Oké. Okay. En, uh, en hoe ging dat dan? Zad je dan, uh, kreeg je dan? Had je dan één juf of zat je met een, met een groepje? Of zat je echt je hele klas allemaal tegelijk online? Ja, we zagen onze hele klas helemaal online. Uh -huh. um, maar we zagen wel gewoon één juf. Ja. Dat was. En, en, en deden jullie dan elke dag het, hetzelfde? Of, uh, of had je dan de ene dag rekenen en de andere dag taal? Hoe ging dat een beetje bij jou? Nou, het ging, eh, elke dag hadden we rekenen en dan soms hadden we weer niet taal en soms hadden we wel taal. Dus dat. We hadden el, elke dag weer een ander programma. Nou, en, en hoe lang zat je dan? Hoe lang had je, had je dan met je hele klas ongeveer les? Ehm... Um... Tot 12 uur. Dus van, ne van half negen tot twaalf. Ja, maar ik, maar ik heb een, een uitzondering gekregen van mijn jeugd. Dus ik hoef alleen in de uh, ochtend... als we gaan lezen... en dan... Uh, en dan verder mag ik hem er zelf aan de slag. Oh, wat goed. Hé, hey, en um, even kijken hoor, want we hebben hier ook uh, nog steeds uh, uh, Suki en Hanna in de, in, de, in de studio zitten. Dus hoe, hoe was het voor jullie? Want uh, Lizzie vertelt dus dat uh, op de Ones was het dus van half negen eigenlijk tot twaalf. Maar voor Lizzie dan weer iets minder, omdat ze niet alle les hoeft te doen. Hadden jullie elke dag van een bepaald tijdstip tot een bepaald tijdstip les? Um, nou, niet echt. Ik heb namelijk eigenlijk altijd gewoon. Um... Dan mag ik het zelf kiezen, want wij plannen dan. Wij doen het eigenlijk heel anders. Want op onze school. doen we niet iedere dag hetzelfde nee. werk. maar doen we het altijd anders. Dus, um, Ik heb dan. Uh, twee keer in de week heb ik Snap het In uh, gepland. maandag en donderdag heb ik twee keer Snap het In gepland. En. Um, en dan de andere dagen heb ik gewoon werkjes. En dan, ik weet niet wat Hanna heeft... maar iedereen heeft dus eigenlijk gewoon een beetje iets anders. Ja, en wij zijn ook van... je kan tot om tien uur op school zijn... maar de school gaat om acht uur open... en sluit om zes uur. Dus ah, ja. je kan ja, op alle, al die tijden gewoon naar school gaan. En je kan ook om één uur gewoon naar school gaan. Dus. Ja. Hey, maar Liz, en jij vertel, Liz, jij vertelde dus eigenlijk... dat je ook wel wat, nu wat meer eigenlijk het zelf kan plannen wat je doet. Hè? Omdat je dus wat sneller soms ja. gaat. Ja. Maar we hebben dus ook nog uh, voor pluspunters, dat een ander groepje van rekenen. Uh -huh. Dat ben je dus zelf ook, dus dan hebben we een, een, een extra groepje en dan krijgen we allemaal moe moeilijke rekenensommen en zo. Dus. Ja, dus dan, kan je nog, dan heb je eigenlijk nog wel weer. Dus dan zit er toch wel wat verschil tussen iedereen. Dus niet iedereen krijgt echt maar hetzelfde. Nee. Nee, precies. Hey, en um, hoe vind je het om weer terug naar school te mogen? Dat vind ik echt super, want ik kan dan al mijn vriendinnen zien... en mijn vriendjes, dus dat vind ik echt ook heel leuk. Dat ik ze gewoon in het echt kan zien in plaats van gewoon het beeld. Dus. Hmm. Hey, en dat wilde ik eigenlijk wel aan jullie alle drie vragen. Dus misschien kan ik, kan ik beginnen en dan kunnen jullie allemaal even over je antwoord nadenken. Um, denken jullie, zal het weer, je, denk je dat het, dat het raar is om straks weer met twintig met kinderen in de klas te zitten en maak je dan bijvoorbeeld zorgen... nog over corona of dat soort dingen? Hoe, hoe, hoe stel je dat voor Om straks, dat, het straks weer, dat je straks weer in de klas zit, Hanna? Um, mij lijkt het best wel leuk. Um, maar het is ook wel gek, omdat je zit met z'n allen in de klas. De juf heeft, het zijn meestal maar één of twee juffen... en je hebt dertig kinderen of zo, dus dat is wel heel gek. En kinderen gaan nu ook naar andere bouwen of klassen... Dus dat is ook voor de andere kinderen gek dat ze in corona beginnen. Dus ik vind het wel... En hoe is dat voor jou Lizzie? Dat je straks weer gewoon met z'n allen... Hè, dus je zegt aan de ene kant is het super leuk... want ik zie al mijn vriendjes en vriendinnetjes weer. Maar vind je het, is het ook raar om weer... Om weer hè, want we hebben natuurlijk zo lang niet dicht bij elkaar geweest... en zo lang thuis, vooral met je vader en moeder... dat het weer zo gek is dat je weer met zoveel mensen in een gebouw zit. Vind je dat nog raar? Nee, niet echt, want ik spreek ook heel vaak met mijn vriendinnen af. Dus dat vind ik niet echt heel raar. Oké, okay. en, en ah, moeten jullie, moet jullie, uh, moet jullie nog wat speciaal zeg maar, doen voor, uh, voor corona? Dat weten we nog niet. Dat hebben we nog niet uh, als informatie van de juffrouw. Ah, oké, okay, dat weten we nog niet. En Zoekie, oh hoe is dat voor jou? Dat, wat, uh, die, vind jij dat gek om straks weer met z'n allen in een lokaal te zitten? Nee, eigenlijk niet echt, maar ik vind het super fijn. En, nou, vorige keer hebben we niet echt de coronaregels. Uh, nou, in het begin hebben we wel echt de coronaregels een beetje gedaan. Maar we hielden daarna niet echt afstand soms van de juf of zo. Nee, maar wel heel veel handen was en zo, hè? Ja, en we, normaal geven we ook een handje. Dat hebben we ook niet meer gedaan. Nee. Dus nu geven we een of schop of een schouder. Een elleboog. En dus, ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel, dat is wel gek hè Lizzie. Want dat je kunt ook geen. Je kunt niet meer je juf als je heel blij bent om misschien even een grote knuffel geven. Nou, eerst toen de corona nog niet zo erg was, toen mocht dat deden we dat gewoon heel stiekem. Maar ik vind het wel jammer als dat nu niet meer kan. Want ja, ik vind het gewoon leuk om de juf ook weer even te knuffelen, maar dat mag nu niet. Want ja. Nee, vanwege, vanwege corona natuurlijk. Hey, en, uh, en dan nog een laatste. Er de, de, de luistert toch bijna hè, de luistert niemand mee. Waren je vader en moeder een beetje goede meesters? En uh, juf uh, Lizzie? Ja, heet goede. Ja? ja? <laughs> <laughs> nou, wat goed. Wat goed om te horen. Hé, hey, hartstikke leuk. En uh, nou weet ik, want ik, ik bedoel, ik doe natuurlijk nu net alsof ik jullie allemaal voor de eerste keer spreek. Maar ik, de meesten van jullie ken ik natuurlijk best wel goed. En nou weet ik ook dat jullie allemaal best wel dol zijn op Disney films. En heb je nou in de, in de afgelopen tijd, hebben jullie misschien ook wel iets meer tv gekeken dan normaal, of niet? Nou, eigenlijk ja. kijken wij, vroeger keken wij soms wel bij papa echt heel veel filmpjes. Ja? Uh, maar nu hebben we bedacht dat we iedere keer gewoon weer twee keken, want we keken er iets van. Ja. En hoe was dat bij jou Lizzie? Heb je ook wel, misschien wel stiekem wel iets meer tv gekeken dan normaal? Ja, want uh, wij hebben echt super veel filmpjes in de, in de lage, dus. Wij, heb, wij hebben ook altijd opleesavond op zaterdag. Dus dan kijken we heel vaak de voice. En, dat is elke, en, we, hebben ook heel, en we hebben ook nog een paar andere films gekregen. Oké. Okay. Um, dus bij ons gaat het gewoon goed om heel veel te kijken. Dus we maken elke dag gewoon een, een leuk ding ervan. Ah, dat klinkt goed. Nou, dan heb ik even een, een liedje voor jullie klaargezet. Oh, Hanna, heb jij, heb jij veel tv gekeken of veel films? Um, in de avond kijken wij normaal soms een filmpje. Maar nu heb ik gisteravond nog met mijn vader... Um, heb ik nog um, een hele film gekeken. Um, maar doordat ik ook veel bij mijn oma ben om te werken... Um, heb ik ook heel veel leuke dingen gedaan. En dan hebben wij, hebben wij een tip om thuis te doen voor tijdens de corona... Dat is om lekker te breien, want daar kan je hele leuke dingen van maken. Mijn zusje heeft een knuffeltje gemaakt. Um, dus het is heel erg leuk om tijdens de corona te gaan breien. Wat een goede tip. Wat een goede tip. Ja, ik denk dat heel veel, en ik, dat zal voor jou misschien ook wel zo zijn, Lissy: dat heel veel dingen zijn, heel veel mensen zijn toch nieuwe hobby's en dingen die je heel leuk vindt om, uh, om, uh, om te gaan doen. Die zijn ze gaan uitvinden. Ben jij nou nog iets veel meer gaan doen? Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, inderdaad, wat, uh, wat Hanna zegt, breien, of misschien wel juist gaan sporten. Of wat? Ben, jij, ben jij nog iets heel anders gaan doen in de afgelopen tijd, wat je daarvoor misschien minder deed? Mm, nee. Ja, rubers knippen, want dat heb ik ook geleerd. En ik mag ook weer gelukkig hokje. want eerst was het nog maar um, nul keer. En nu mogen we weer wedstrijden doen. Dus en één een keer, een keer training. Dus. En, en dan, ik heb ook nog een aquarium gekregen. Oh, nou, wat cool. Ja. Dus nu moet je voor de vissen zorgen. Ja. Wat nou, goed. Uh, kardinaal Petra en, um, en genalen. Wat cool. En die eten elkaar niet hoop, hopelijk, hè? Nee. Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, we hadden het net al eventjes over. Uh, Dank je wel, Lizzie. Super leuk om even te horen ook, uh, hoe het bij jou op school eraan toe gaat. En uh, mocht. Sorry, wat zei Er is ook een ganaal die is zwanger. Nee, maar oh, dat kun je ook gewoon zien. Ja? Die loopt met, uh, loop met de pootjes onder de dikke buik. Ja, en je hebt allemaal kleine zie je? het krielt van een eieren. Nou, ik ben benieuwd. Dus je uh, hebt uh, over een tijd dus, uh, een groot feest in je aquarium. Ja. <laughs> nou, dat klinkt dan ja, goed. Hey, de, de, nou, zijn die mannetjes heel druk. Dus Doenan maakte wel een grapje. en um, Misschien zijn er zoveel mogelijk spullen aan het zoeken. voor uh, de voor... zwangere kanaal. Ja, precies. <tieft> nou, dat klinkt goed. Hey, we, hadden het net al eventjes, uh, we hadden het net al even over films kijken. En ik heb een uh, nummer voor jullie krijgen wat jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen. Want het is misschien voor jullie allemaal wel een film uh, die uh, jullie de afgelopen tijd hebben gekeken. Die heet uh, Fajana. Kennen jullie die? ja, ja? ja nou, okay. zeker weten. Nou, ik zie enthousiaste gezichten Heel om uh, de dus. tafel. Ja, ja, ik zie enthousiaste gezichten om de tafel. Hey Lizzie, hartstikke bedankt dat je even wilde bellen. En leuk om te horen. En succes voor volgende week weer. Ja. Doei. Dankjewel. Doei. De oh, radio radiogoffen, vol met mooie verhalen. Oh. Zoveel te doen, stap niet op de taro-vortel, dat is genoeg. We de delen wat wordt gemaakt, we vlechten de mooiste landen. De vissers keren terug van zee, blijf jij maar hier. Van niet zomaar weggaan, ons volk heeft een leider nodig. Jij bent daar en op een dag zoek jij niet meer naar geluk. Want jij weet het hier bij ons en dat is waar. Denk ook aan de kokosnoot, de die en droeg. Het de melk en de past en genoeg. Van we knopen we netten, het water is zacht en zoet. Op vuur van bladeren zetten, we eten in overvloed. Denk ook aan de kokosnoot, de die en droeg. Dit eiland is voor jou genoeg. Wij blijven hier. Ja, inderdaad. Zijn de scherptieren veilig? De toekomst lacht je hiertoe en dat is waar. Het komt wel goed, het is hier vrede en volsboek. Dat leer je net als ik en dat is waar. Ik dans zo graag met het water, de stroom, de golven, de zee. Het water is stout en stoer, het <laughs> dartelt en ik doe mee. Al denkt het dorp dat ik gek ben, op drift of een beetje raar. Maar als je weet wat je lot is, ben je daar de dochter van je vader jij legt zo op hem doe wat hij zegt maar vergeet niet misschien hoor je ooit een stem en als die stem in je fluistert, volg mij naar die sterren daar, Fajana die stem ben jij en die is waar Subtitles Dan zon is, met vijf kinderen in de studio, dan uh, hoor je allerlei deuren bonken en mensen rennen. Dus sorry voor alle gestommel en al het geluid dat er achterkant. Maar er wordt gewoon hard gespeeld. Dus dat is ook heel goed. Hé, hey, uh, weer aangeschoven zijn uh, de andere drie. Dus uh, Marlo, Yuna en Sarah. Zijn er nog? Ja. Hoe vinden jullie dit, de radio maken? Heel leuk. Echt superleuk. Echt zo leuk. Echt heel leuk. Echt hoe leuk. Hoe leuk. Echt zo leuk. Oké. Okay. Heel leuk. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Dankjewel. Het kan niet leuker. <laughs> het kan niet leuker. Hartstikke ja, goed. Hey, uh, nou, we hebben het uitgebreid gehad over hoe het was, uh, hoe het straks weer gaat zijn. Hè? Wat, jullie nou, uh, wat jullie er nou van hebben geleerd. En uh, ja, ik vroeg me af, als jullie nou gewoon een beetje naar de rest van het jaar kijken. Hebben jullie nou wel een beetje leuke dingen gepland? Marlo, heb jij nog spannende dingen gepland in de rest van het jaar? Ja. Vertel. Ik heb gepland dat ik naar nou Spanje. ga. Je gaat naar Spanje verhuizen. En was dat vanwege corona of ergens andersom? Gewoon, omdat mijn moeder dat heel graag wilde en daarna wij dus ook. Het, uh. het begon met mama die het koud vond in Nederland. <laughs> en toen gingen wij, wilden wij dus ook naar Spanje verhuizen. Ja, leuk. Nou, wat een, wat een spannend avontuur. Heel leuk, echt superleuk. Echt zo leuk. Hé, hey, en uh, Juna? Jij, uh, wat, ja, jij hebt een hele mooie hobby overgehouden hè, de afgelopen tijd. Want ja. uh, je zus vertelde het net al eventjes. Maar wat ligt er hier voor je? Een uh, eigen gemaakte knuffel. En, en hoe heb je die gemaakt? Uh, gebreid. Zelf gebreid? Ja. Laat hem, je kan hem even aan de webcam heel, laten zien. Heel, heel, heel mooi. En echt zo knap. Hey, en, uh, en, en blijf je dat denk ik je wel doen ook? Vind je het leuk uh, ja. om te maken? Ja. en Het lijkt me ook heel leuk wat ik misschien ga doen met oma. Ik ga, ik ga ook nog in ieder geval een blauwe maken. En ik ga voor mama nog een sjaal maken. Wat knap, hè. En hoe heb je dit geleerd? Uh, oma liet me één steekje zien en toen mocht ik het zelf doen. Dus toen wisselden we, wisselden we de hele tijd om. Nou, oh, wat goed. Hé, hey, en uh, Sarah? Ja. Heb jij nog uh, grote plannen, nu, uh, nu alles weer een beetje wat, wat makkelijker wordt? Ja, uh, naar de ruimte gaan en de zon weer tevoorschijn doveren. <laughs> ja, want je bent ook wel, net zoals Marlo, ben je ook wel een beetje klaar met de winter? Ja. Oh, mooi. Hey, uh... En, uh, oh, uh, ik heb nog iets te zeggen. Nou, vertel. Uh, nou, uh, ik weet het niet. Oké. Okay. Nee, ik, had, uh, ik had het net, want uh, ik vind het natuurlijk superleuk dat jullie zelf ook een beetje muziek hebben meegebracht. En Juna, jij wilde een nummer horen van Katy Perry, hè? Ja. En weet je hoe het nummer heet? Hanna weet het wel? Hanna, weet jij het zo uit je hoofd? Ja. Not the end of the world. Nou, laten we er gewoon even naar luisteren. Katy Perry. It's not the end of the world. No, not the end of the world. Of the no, not the end of the world You can catch a star if the sky is falling down There's a golden lining up in every single cloud You can take a frown, turn it all the way around All the way around, all the, all the way around The fortune teller told me the towers in your mind You might see a cliff, but I see a way to fly Flipping off the flop, now I just enjoy the ride Just enjoy the ride Het is echt fantastisch, want ik heb nu gewoon vijf spelende kinderen om me heen. Dus uh, dat is super gezellig. Zo wordt zo'n studio nog eens een keer goed gebruikt. Wat, uh, wat zeg je, Hanna? Um, ik zeg dat ik er nog gewoon lekker ben. Ja, heel goed. Ik ben lekker gaan zitten en ja, ga even gauw. Ik wil eens dus even samen met jullie kijken naar het weerbericht. Want naast dat scholen opengaan gaat er nog wel meer veranderen in de komende dagen. Want wij krijgen een staartje van een Russisch koufront. Weten jullie waar Rusland ligt? Ja, um, ja, Rusland ligt gewoon in Rusland. Ja, dat Rusland inderdaad. ligt naast Nederland. Nee, niet naast Nederland. <laughs> nee, dat is maar naast België en Frankrijk. Ja, het ligt dus naast... En Polen. Precies, naast Polen. Dus het wordt heel koud. Ja, het wordt heel koud. Want het en komt dus... helemaal uit het, uh, uit het oosten. En, en het nou, gaat misschien sneeuwen. Precies, ja, daar ik wilde dus ik een beetje naartoe en praten. 20 en... centimeter. Ja ja, dat is wel het verhaal, hè. Ja. Dus het, wordt, uh, het is vandaag nog uh, hoor, een graad of uh, 7, 8, 9. En uh, de komende dagen wordt het opeens uh, kouder. Uh, morgen al uh, een graad of 2. Maar daarna gaat het vriezen. Min 2 tot uh, min 4. En uh, vanaf zondag wordt er ook sneeuw verwacht. Dus wie weet is jullie eerste schill of Of eerste schooldag wel gewoon uh, op de slee naar school. Daar nou, hoop ik, ja. Yeah. En van. Uh, het gaat donderdag blijft het nog sneeuw. Maandag. Woensdag en dinsdag volgens mij. Ja, zoiets hè. Ja, het, wordt echt, het wordt echt gewoon één groot wit wonderland. Het is uh, heel erg leuk. Mm -hmm. Dus dat is wel. We lekker uh, gaat onze vader ons lekker met de uh, met, uh... Vorige keer hebben we trouwens een sneeuw opgemaakt van een meter lang. Oh wow. wow, wow dat was wel heel oh, cool. Oh, dan hadden we al heel snel jullie moeten staan moeten liggen. Nee, hè? we waren bij iemand anders en daar gingen we ook blijven, bleven we ook slapen toen. Ja. Nou, we dat is echt heel, heel leuk. leuk. ja. ja. Ja, dus het mooie is wel... Uh, nou, we krijgen misschien wel een heerlijk, uh, een heerlijk winterslandschap... en uh, lekker koude komende dagen. Dus dat is wel heel erg leuk. Hey, en uh, het mooie is... het volgende nummer slaat er ook wel een beetje op. En dat uh, werd net aangevraagd uh, via WhatsApp. Want het leuke is... je kunt ook gewoon meedoen met dit programma. Je kunt bellen naar de studio 023 573 0393... net zoals Lizzie net deed. Dus dat is 023... 573-0393. Maar naar datzelfde nummer kun je ook een appje sturen. Dus wil je nou een nummer horen of wil je gewoon wat kwijt over de uitzending? Stuur even een appje en dan, wie weet, bellen we je even terug... of uh, kijken we in ieder geval wat we kunnen doen voor het nummer. En uh, nou, die volgende, dat uh, is dan wel heel toepasselijk... voor hoe die wereld er misschien zondag wel uitziet. Dit is Sam Koek met What a Wonderful World. <middels> Don't know much biology, don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if, if you love me too, for the wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.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 Somewhere Baby I just knew what it is. You can't start a fire You can't start a fire Without a spark This comes behind Even if we're just Dancing in it's on me. I take this world on my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fire starting night I'm dying for some action. I'm sitting, sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around, crying over a broken heart. Oh, this comes is for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worry about your sure. We're just dancing in the dark Even we're just dancing in the dark Dancing in the ja, het nummer waar de carrière van Courtney Cox mee begon, van Friends. Hé, hey, uh, we gaan eens even wat, uh, wat heel spannend proberen. Want we hadden ze net elke keer of twee of drie bij de, bij de microfoon. Maar nu hebben we ze alle vijf achter de microfoon zitten. En uh, nou, we hebben het heel veel uitgebreid gehad over school. Dus daar stoppen we even lekker mee. Want daar, uh, weet je, daar hebben we het nu genoeg over gehad. Maar ik wil eens een beetje praten over... De rest van de dingen die jullie nog kunnen doen. En uh, wat ik me afvroeg... Uh, laat ik eens beginnen bij uh, Sarah. Kun je nou in deze coronatijd nog wel een beetje sporten? Ja, natuurlijk kunnen we sporten. Uh, ik zit op hockey. Ja. Uh, Marlo op voetbal. Ja, maar dat kunnen ze straks allemaal zelf vertellen natuurlijk. Want hoe gaat, dan, uh, hoe, hoe gaat het nog met hockey? Wat, wat kan er allemaal wel en wat kan er allemaal niet? Uh, nou... Um... De ouders konden vroeger bij de kant staan. Ja. En um, dat kan nu niet meer. En op een of andere rare manier um, um, train ik nu op een ander veld. Ja. En um, ja, uh, het is hoe vind je je dat bij, bij uh, de, de club van Marlo. Oké, okay. maar is het niet ongezellig dat je vader en moeder dan niet meer langs de lijn kunnen staan? Nee, ik ben er gewend aan. Oké. Okay. Hey, en Juna, uh, wat, voor, wat voor sporten doe jij? Ik doe freerunnen. En wat is freerunnen voor de luisteraars thuis? Um, freerunnen is een soort van sport dat je allemaal vette sprongen en allemaal vette rollen gaat oefenen. Ik heb al twee rollen. De macaco en de didi roll. Wat cool. En, en uh, volgens mij, ik heb daar van die hele gave filmpjes over gezien. Dat mensen zeg maar ongeveer recht tegen de muur oprennen en zo. Hè? Dat, dat is freerunning toch? Ja, en ik kan dat ook al een beetje. Ik kan al ja. heel hoog komen. Dus uh, de trap, de, de, je neemt thuis nooit meer de trap. Jij rent gewoon even via de buitenkant van je huis naar boven. Dat, um, dat, dat kan niet, maar je kan wel echt proberen, want of muren rennen, dat, um, daarvoor, dat kan ik nog niet. Ik kan wel met, um, met mijn voet op de muur een stap zetten en dan kom, kom, kom ik meestal heel hoog. Wat cool. Wat goed, hé. Hey. Hé, hey, en, uh, en, en zijn er dan, had jij dan de afgelopen tijd dat dat kon wel gewoon doorgaan? Want dat doe je natuurlijk vooral in je eentje. Of doe je dat met een grote groep mensen? Um, ik doe dat vooral met heel veel mensen. We hebben twee zalen. Ik ben nog maar één zaal geweest. Daarna moesten we buiten gaan oefenen. Bij het spaarte gasthuis, daar is een speeltuintje. Daarnaast daar oefen ik. Ja. En daar is ook de plek waar we allemaal, allemaal trainen. Ja. En daar, een, daar doen we allemaal soorten vette, coole trucken. En het lijkt me echt heerlijk om in deze tijd heel veel te rennen en zo. Want je zit natuurlijk wel heel veel thuis opgesloten, soort van. Dus dan is het wel lekker om juist even gewoon kaart door, door een park heen te rennen... en overal op te springen en overheen ja, te rollen. we rennen niet zo. We doen, we doen allemaal soorten oefeningen. Die de meester zegt. Ja. En... We doen ook nog allemaal dingen. En het is meer echt wel een beetje springen, hele vette truc. En op een gegeven moment kan je op de muur, muur een beetje lopen en dan achteruit. Oh, nou, wow. hey En dan heb ik nog een vraagje weer voor Sarah. Uh, dan moet je, zou je even bij de microfoon kunnen komen? Ja? Hey, uh, want want uh, nou, Juna kan de sporters dus heel goed doen in deze, in deze tijd. Maar kan jij nu wel wedstrijdjes hockeyen? Ja, um, zeker. Ik ga op zaterdag altijd wedstrijdjes spelen. Ja? En nu ook op... Um, want we hadden winterspot en nu... Winterstop. En nu uh, doen we het alleen nog maar op de woensdag. Want meestal doe ik het op de woensdag, de vrijdag en de zaterdag. Ja. En zaterdag moeten we erbij zijn. Want dan um, gaan we zeg maar echt wedstrijdjes spelen. En wij willen... Wij winnen niet echt heel vaak, uh, maar uh, wel soms. Oké, okay. hey, uh, want die wedstrijdje die speel je onderling. Hè? En dan wil ik ook gelijk even doorgaan naar uh, Marlo. Want Marlo, wat, wat voor sport doe jij? Voetbal. En, en hoe gaat dat in deze tijd? Kon dat wel doorgaan? Ja, alleen dat was wel een winterstop. Ja, en, en, en hoe gaat het dan bij jou? Want moet je dan... Mag je nog wel gewoon trainen en kunnen jullie wel gewoon competitie ja, spelen? Ja, ik kan wedstrijden spelen, maar dan gewoon ja, tegen mensen die daar op voetbal zitten. Blah. En ik train, trainde eerst woensdag en, en zaterdag niet, maar dan had ik wedstrijden. Ja, precies. Maar nu maandag, woensdag en zaterdag heb ik een wedstrijd. Oh echt? Je hebt drie wedstrijden in de week? Nee, één. Oh ja, zaterdag. Zaterdag, oh, sorry. maandag en woensdag train je en, uh, en zaterdag heb je een wedstrijd. En dat is volgens mij net zoals bij Sarah. Dan speel je dus zeg maar, tegen andere jeugd uit Zandvoort, hè? Ja. ja. Maar eerst ging ik tegen door Pennebroek en zo. Maar door corona kan dat nu nee, niet. Nee, precies. Hey, maar ja? ik heb wel... Alles gewonnen, behalve mijn eerste keer tegen Broek. En ik ben ook tegen Helegrond gegaan, heb ik ook gewonnen. Wat gewonnen? Tegen Hoofddorp twee keer heb ik ook gewonnen. Met 14-1 tegen Hoofddorp. En die kinderen waren 19 of zo. Oké. Okay. Hey, uh, dus, nou, dus, maar ook nu je zeg maar, niet tegen anderen kunt uh, voetballen... kun je nog wel gelukkig wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Dus dat is natuurlijk wel heel ja. gezellig. Oh tegen de 8-1 die bijna altijd ja. Hey En, en Soekie, jij doet ook weer een hele speciale sport, hè? Hij is lief. Uh, ja, ik paardrijden, maar dat kon alleen Rukert kon niet doorgaan. En dat was wel... Want daar rijd ik nu net. Want eerst reed ik bij Claudia. Nou, daar ga ik nu ook morgen rijden. Nu weer iedere vrijdag. Omdat op Rukert kan ik eigenlijk niet Rukert rijden. Rukert is een paard, hè, voor de mensen thuis. Nee, Toch? Rukert is niet in mijn paard. Of een pony. Vaard. Nee, je stal. Oh, is een stal? Oké, okay, ja. Ja, in Zandvoort. Oh, zo. Bij de school, achter de school. Ja, oh, die ken ik natuurlijk. En ja, die kon dus niet doorgaan. Dus ben ik eigenlijk nu naar Claudia. daar, daar red ik het tweede. Want ik ben naar vier stallen verplaatst. Eerst naar, uh, hoe heet het elke weer? Maar dan weet je dat nog, hoe oh, oh, die eerste stal heet. Ja, uh, dat heet... Volgens mij. Ja, maak maar. Oh, maakt <laughs> maak die op zich niet ja. uit hoor. Dus vertel maar gewoon verder. Dat maakt niks uit. En uh, daarna ging ik naar Claudia, daarna Sylvia... en daarna dus Rugerd, maar die was dicht. Dus nu ga ik eigenlijk gewoon iedere dag. Ieder en vrijdag. Uh, en, en mag jij dat dan wel in groepjes doen of moet je dat altijd alleen doen? Um, je mag dat in groepjes doen. We, eigenlijk doe je dat altijd in groepjes... maar je hebt ook vrijrijden of zo. Je hebt ook buitenritten, dan rij je buiten... en dan ga je gewoon ja, een, een buitenrit maken en zo. Ja, dat is wel prachtig. Ik, ik lees daar... Dus leuk dat je het zegt, want ik, ik las net... Uh... Uh, ik denk in noord Dagblad, of in het Haardens Dagblad, dat uh, de gemeente Zandvoort maakt zich dus een beetje zorgen over alle duinen om Zandvoort heen. Omdat er nu zoveel mensen zijn komen wandelen, of hun honden uitlaten. En jullie rijden natuurlijk met de paarden ook door de duinen ja, heen. Ja, en door het strand ook ja. gewoon. Ja, en dat het nu zo druk is geworden, dat, het, uh, dat ze zich er een beetje zorgen over maken. Want straks op 1 maart, dan gaan alle, alle vogels weer broeden. En dan uh, moet het weer zo rustig mogelijk zijn in, uh, in, in de duinen. Dus uh, hopelijk uh, gaat dat straks lukken. Hey, en uh, Hanna, ja. Ben jij ook nog aan het sporten gegaan uh, in deze maanden, of niet? Um, eigenlijk niet. Um, maar ik doe wel heel veel sporten. Oké. Okay. En wat voor sporten doe jij? Um, ik doe... Um, bolderen. Dat en is, wat is bolderen? Bolderen is klimmen aan een muur. Je denkt dan wel aan gewoon klimmen, maar dat is het niet. Want bolderen is uh, aan een kleine muur zo schijn mogelijk. En je kracht oefenen. En dat je ook... Um, je gaat heel schuin en je moet greep leren vasthouden. Ja, dus je hangt. Je hangt, maar niet aan een touw. je hangt een soort van onder aan een berg, ja. eigenlijk. Maar je gaat laag. Je probeert schuin te klimmen, niet omhoog. En kun je dat in Amsterdam of in, kun je dat in Zandvoort doen of niet? Um, nee, want ik, krijg, ik kreeg les in um, de Boulderfabriek. Ja. En ik doe nog meer sporten. Dat is, um, ik doe ballet, klassiek ballet. Um, 1,5 uur ongeveer, een uur. En dan heb ik ook nog um, achteraan heb ik dan meteen moderne dans. Modern is een soort van ballet, maar dan net wat anders. En doe je dat bij de studio in, in Noord of niet? Of ergens anders ook? Dat weet ik niet precies waar het zit. Um, want ik heb die naam nou nog nooit gehoord van mijn Ballet Studio. Nee, precies. Maar Juna en ik zitten allebei um, op dezelfde mountainbike Um, het is niet mountainbike, het is op een heel klein fietsje Crossen, rijden. BMX, en. BMX, ja. ja. Wij zitten ook op BMX. Maar dat gaat nu allemaal niet door. En ik wil heel, heel graag ook op zangles. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar ik dans en zing thuis heel vaak zelf wel. Oh, wat mooi. Dus oh, wat leuk. leuk. Ja, maar jullie, uh, dat, ik vind het wel ja, leuk. Ja, Wanda is heel, heel, heel goed in zingen. Ja, echt waar? <laughs> nou, dan moeten we, moeten we, zouden we eigenlijk zo even moeten uitproberen. Dus, <laughs> gaan we gaan eens even kijken of we straks een nummer kunnen vinden. Uh. Hey, um, maar wel goed om te horen dat jullie allemaal zo lekker, zo lekker druk bezig zijn met sporten. En uh, dat is helemaal dat hartstikke goed. En uh, vooral volhouden ook. Hey, en ze uh, kijken jullie wel eens op YouTube, jongens? Heel veel. Juna ja? uh, en ik uh, keken heel, kijken heel veel op YouTube. Maar nu hebben we Disney Plus en Videoland. Dus. Oké, okay, nou het leuke is, het volgende ja. liedje, dat was echt een enorme hit uh, deze zomer op YouTube. En misschien herkennen jullie het wel. Het was echt super vrolijk, want je zag echt twee mensen in een auto zitten. En die zei, joh, keer dit nummer? En hij hoorde het nummer, hij sprong uit de auto en de auto reed zachtjes door. En hij ging daarnaast, ging die zeg maar dansen. Die heeft mijn moeder ook gekeken ja. en mijn vader. Nou, hier, dit is het nummer. Het is versus The Nightcrawlers met Friday. En nou ja. Kijk even tegelijkertijd probeer tegelijkertijd even een YouTube filmpje op te doen want je bent gegarandeerd vrolijk voor de rest van de dag. Oh pas. You know we finally here, right? Well, it's Friday then. It's Saturday, Sunday. It's is be over this by now yeah it's been too long since we got crazy i'm lucky spinning out i'm counting down till friday comes. i'm gonna i'm gonna do too much no i'm all in my bag that's clutch feeling it feeling it feeling it every friday saturday sunday endless weekend weekend gonna wave yeah Wordt er hier druk opgezocht. om uh, te kijken of we hem kunnen vinden, nog eventjes. Door. Uh, hey, ik wilde jullie allemaal heel erg bedanken. Zijn jullie er? Ja, wacht even. Ik moet uh, even jullie microfoons aanzetten. Hallo? Super bedankt ja. dat jullie hier allemaal waren. en dat jullie het allemaal willen vertellen. En uh, nou, misschien kunnen we over een tijdje. wel jullie nog een keer uitnodigen. om te kijken hoe het dan weer is om weer een hele tijd op school te zitten. Ik vind dat best wel leuk. Ja? Uh, ik vind het ook best een goed idee. Ja, en Marlo, weet um, jou dat ook wel wat? Ja. Ja, maar ik kijk echt nooit op YouTube. Nee, nee ja, dat is heel goed. Ik kijk, altijd, ik kijk altijd op Netflix. Netflix. Donderdag, zaterdag en dinsdag. Wij kunnen geen, wij kunnen geen Netflix meer kijken. Oh, hey, en ik wil jullie nog eventjes uh, bedanken, want we zijn bijna aan het einde van het programma. En ik wil jullie bedanken, want het is niet makkelijk om twee uur lang zo goed op te letten en... Uh, en uh, en, en verhalen te vertellen en, uh, nou, in zo'n radiostudio. Want dat hadden jullie natuurlijk allemaal nog nooit gedaan. Dus super bedankt daarvoor. En uh, ik heb er weer heel veel geleerd over hoe het was. Wat wil je nog, uh, wat wil je nog zeggen, Hanna? Nee. Niks. Nee, wil je niks zeggen? Oh, je wilde nog zingen natuurlijk. Nee! nee. <laughs> Gewoon een klein nee. stukje uit je hoofd. Nee! Ja, je kunt het, Hanna. Hanna gaat zingen. We gaan even proberen. Wacht even. Hannah, Hannah, Hannah. Hannah. Hannah. Hannah. Hannah. Hanna, ken Anna, jij. Uh, Anna, ken Anna, jij uh, Anna, oh, wacht we even, jongens. Okay, oh, stop, stop, stop, stop. Hey, ken, ken je het nummer Havanna? Van, van Rihanna? Ja. Ken je die? Ja. Zullen we het proberen? Ja, ik ook. Komt hij? Ja, er zit een hele irritante viool doorheen. Of moet ik even het echte nummer opzetten? Oké, okay, nou dan ga ik even kijken of ik die zo snel kan vinden. Komt-ie. Maar dat kan ik toch niet. Oh, ik kan dat niet. Hé, dit is het niet. Dit is het niet. Dat mag het door worden hoor. Geen, is er een ander nummer dat jullie wel kennen. Ja. ja. Als het avond is. Wat zeg je als het avond is? Ja, met zes, Ik, ik weet, weet Ik ga hem zoeken. Ja, en met ik weet mijn sleutels. Zo met. De, ik, nee, ik, dus, dat is dat dus ja, is ik kan niet. Ja, deze. Nou, dan gaan we eruit met als het avond is, met live in de studio, Sarah, Juna Marlo. Zoekie en Hannah. Soms dat je, dat je niets van me praten, me niet zo hebt Dan is nu de, de, de tijd, de kaart om kon zijn, nu is stil. Met het vallen van mijn hart, ik nu zacht hoe bij Bye. all Mooi. We hebben nog 25 seconden, dus we kunnen jammer genoeg het nummer net niet helemaal afmaken. Maar heel erg bedankt. Super leuk dat jullie er waren. En hopelijk komen jullie nog een keer uh, terug. En natuurlijk uh, heel veel plezier en succes volgende week als jullie weer. Uh... Ik ga het niet hebben, Als, het... als jullie weer. waar uh, jullie weer naar school mogen, hè?